Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Van een van de verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. Ik wil dat je terugkomt naar hier, naar de politie of naar huis, zei ze in een telefoongesprek met de NOS. De vrouw zei dat ze niet weet waar haar 19-jarige zoon is. Ze heeft na de moord geen contact met hem gehad. De vrouw gelooft niet dat haar zoon de moord heeft gepleegd. Hij zou zoiets nooit durven, zei ze. Geert Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Hij zei dat in New York waar hij is voor de presentatie van zijn boek over zijn strijd tegen de islam. Een vertrek van Nederland uit de EU wordt de kern van de PVV-campagne voor de verkiezingen van 12 september. Wilders verwacht dat de Europese Unie door de perikelen met de euro uit elkaar zal vallen. Hij vindt dat Nederland dat moment maar beter voor kan zijn. Bij de demonstratie van krakers en antiglobalisten in Amsterdam zijn 19 mensen opgepakt. De demonstratie van een paar honderd mensen begon rustig, maar de sfeer werd grimmiger toen de demonstratie werd tegengehouden. De ME greep in toen sommige betogers weigerden hun gezichtsbedekking af te doen. Burgemeester Van der Laan hield al rekening met ongeregeldheden. Hij wilde de demonstratie niet verbieden, maar de demonstranten mochten geen bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding dragen.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 Het weer overwegend droog in het binnenland kans op mist. Komende dag begint met wat zon, maar later steeds meer bewolking. En vanuit het zuiden regen en ook nog kans op onweer het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Darkness of your private room. You've been kicking at the scandalous moon. You're coming up for air. Zonvoort Als antwoord ook op tv. ZFM tekst tv op kanaal 45. 45. De lente vind die beide werd als moeder en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoem, jij me toedien. I'm gonna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 Be cool